Pieter van Vollenhoven zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van onderzoekscommissies, zoals die naar Irak en de ondergang van de DSB-bank. Volgens hem zijn er alleen garanties voor een echt onafhankelijk onderzoek als het wordt gedaan door zijn onderzoeksraad voor veiligheid of via een parlementaire enquête. Daar liggen wetten aan ten grondslag met bevoegdheden en spelregels. Maar die garanties zijn er bijvoorbeeld niet voor de commissies die onderzoek doen naar de ondergang van DSB of naar de steun van het kabinet aan de oorlog in Irak, vindt van Vollehoven. Volgens hem kunnen dat prachtige onderzoeken zijn, maar garanties heb je niet, zegt hij. Minister Klink dreigt artsen die in strijd met de regels mensen inenten tegen Mexicaanse griep voor de tuchtrechter te dagen. Volgens Klink handelen sommige artsen onverantwoord door nu al kleine kinderen te vaccineren. Afgesproken is dat de GGD daar pas over twee weken mee begint. Ook worden soms topsporters ingeënt. Klink vreest dat er daardoor te weinig vaccins zijn voor bijvoorbeeld ouderen en mensen met aandoeningen. De bouw van de studentencampus in Maastricht gaat definitief niet door. De woningcorporatie Servatius trekt de stekker uit het project omdat de kosten de pan uitreizen. Het werk aan de campus ligt al sinds het voorjaar stil toen er een gat van 35 miljoen euro in de begroting ontstond. Servatius wilde dat de gemeente en de universiteit zouden bijspringen, maar die vonden de risico's te groot. Ron Jans vertrekt aan het einde van het seizoen als trainer bij FC Groningen. Na acht jaar vindt hij het tijd worden voor een nieuwe uitdaging. Zo heeft hij de clubleiding laten weten. Ron Jans volgde in 2002 Dwight Lodewegers op als hoofdtrainer van FC Groningen. Onder zijn leiding haalde de club in 2006 en 2007 Europees voetbal. Op dit moment staat Groningen op de twaalfde plaats in de eredivisie. En dan het weer. Bewolkt en vooral in het noorden eerst nog wat regen. Daarna overal droog. Vannacht koud met vorst aan de grond. Morgen overdag opnieuw regen. Temperatuur loopt dan uiteen van 6 graden in Groningen tot 13 graden in Zeeland. Dit was het NOS-journaal.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 It's gonna be All ever to look good, Make it someone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 Levert levendige ritme van Zandvoort ook op internet. www.cfm-zandvoort.nl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 van Pagliazov, Jeruzalem. Alle venters hadden eigen aria.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 Jeruzalem. Tussen het geratel van machines doen.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 Van Pallia's of Jeruzalem Hilfers zijn Drie bestond nog niet, Maar ieder had zijn eigen stem Op elke stijger klonk een weer Van Palliazof, Jeruzalem better Quite so secure He's not like all Two. Cowboys in Thailand, spinning up